Met de telefoniste van de zaak loopt het zeker nog eens puik. Bij ons hier gooit ze hoge ogen. En ze weet dat wij haar graag mogen. Met de telefoniste van de zaak loopt het zeker nog eens puik. Vaak loopt zij heupwiegend door de gang. Kraak opgevonden bij de blik van haar gang. Ze draagt een moderne zonnebril.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 Ze is sexy en iedereen is dol Als je haar ziet dan slaat meteen je hoofd op hol Ze is pinter en bijzonder stil Maar je ziet dat ze graag wil Dat ze graag wil Dat ze graag wil Ja dat ze heel graag wil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 Maar je ziet dat ze graag wil, dat ze graag wil, dat ze graag wil. Ja, dat ze heel graag wil. Met de telefoon is de pan de zaak, loopt het zeker nog eens, paard. Bij ons hier gooit ze hoge ogen. En ze weet dat wij haar graag mogen. Met de telefoon is de pan de zaak, loopt het zeker nog eens, paard.